Jan van der Putten met het NOS-journaal. Jaarlijks overlijden tientallen vrouwen kanker. Dat blijkt volgens het AD uit berekeningen van het RIVM. Van de vrouwen die de afgelopen twee jaar zijn opgeroepen... liet maar 60 een uitstrijkje maken. In 2015 was het nog ongeveer 65 Elk jaar overlijden volgens het RIVM zeker 120 vrouwen... die niet meededen aan het bevolkingsonderzoek. Het dodental na de aardbeving bij het Indonesische eiland Lombok is verder gestegen naar 91. Er zijn honderden gewonden. De beving aan de kracht van 7,0. Uit vrees voor naschokken zijn duizenden mensen geëvacueerd. In een groot deel van het getroffen gebied is de stroom uitgevallen en zijn duizend gebouwen ingestort. In Venezuela zijn zes verdachten opgepakt voor de vermeende aanslag van zaterdag op president Maduro. Volgens de regering hadden ze twee drones geladen met explosieven en die tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde tijdens een toespraak van Maduro bij een militaire ceremonie in Caracas. De president bleef ongedeerd. Saudi-Arabië heeft de ambassadeur van Canada het land uitgezet en de eigen ambassadeur uit Canada teruggeroepen. En ook worden alle nieuwe handelstransacties opgezegd. Aanleiding is de oproep van Canada om burgerrechtenactivisten vrij te laten. Volgens Saudi-Arabië bemoeit Canada zich met interne zaken. Als gevolg van de droogte en de lage waterstanden in de rivieren... komt zeewater steeds verder het land in. Rijkswaterstaat neemt nu maatregelen om de verzilting ten oosten van Rotterdam... bij de Lek en de Hollandse IJssel tegen te gaan. Er wordt extra zoetwater uit de Maas aangevoerd. Dat gebeurt via de sluizen bij Tiel. Die gaan daarom dicht voor het scheepvaartverkeer. Schepen die vanuit Duitsland naar Amsterdam moeten... kunnen omvaren via de Nederrijn langs Arnhem.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 Dus we beginnen zo, met een lovely day. Wat een mooie dag is het vandaag. Ik zou zeggen welkom luisteraars en we hebben hier een heleboel kijkers. Jazeker, jazeker. Heel hoop hengels voor ons. We gaan deze week voor chip. Het gedicht van de week, ja, ik weet niet of het allemaal lukt, maar het gaat over garnalen. Want we worden namelijk over garnalen voor het nieuwe Naar natuurlijk macreel roken, vanen roken en meer van die heerlijke nijen. Dus jullie van harte welkom om even langs te komen om te kijken hoe radio gemaakt wordt. en Dan wel wat voor muziek en evenementen er hier bij het taal georganiseerd worden. Ja, we zitten bij het strandhuis, dus kom gezellig langs. Ja, het dus kom gezellig langs. Uiteraard Zandvoort Nieuws in het kort... Verder uh, uh, nog uh, wat ons nog meer bezig hield de afgelopen week en de komende tijd. Kwart over vier hebben we natuurlijk pit report. Uh, want er is natuurlijk nie uh, nieuws uit de wereld van Formule 1 en ik kan er pas één stukje uh, op uh, van de sluier oplichten. Ricky Jarno gaat naar Renault, uh, Rob. Nee? Ja, hij gaat naar Renault. En uh, wat de motor die zoveel problemen opleverde, die krijgt Ricky Jarno erbij terug. Ik zou zeggen, griep leden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar de, linker, de lokale zendel. We zetten hem de voor. Dankjewel Albert J. Uiteraard, heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van voor de pizza. I, I de love, de love the colorful you wear color color, And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind On the way that lets her perfume through the air up good vibrations. She's giving me the excitations. Good I'm picking up my good vibrations. vibrations. She's giving me. The Because.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 En terug naar de jaren tachtig. Deze dame, Rita in je hoort daar met Hussumilou. Het is uh, inmiddels kwart over twee geweest. We zeggen nogmaals, uh, goedemiddag live vanaf het strand. Albert-Jan, hoe bevalt het weer zo? Oh. Ja, zeg eens wat? Nou, ik ben bezig al. Ja, ja, ja. Ik hoor je wel, dus... hoor uh... je wel, zie je ook. Ja, Heel goed. Heel goed. Uh, is het nou, tijd voor het nieuws? Nee, nee. Oh, niets. Volgens het draaiboek we zou, huh? zouden we nu uh, of, uh, Marcel en Barbara gaan schuiven. En dat zijn de uitwaters uh, van uh, de strandclub aan nummer 12. En wij zouden dus even gaan praten uh, over uh, het gastheerschap en over uh, een strandten. Maar ze hadden aangegeven dat het waarschijnlijk wat moeilijk gaat worden, omdat het uh, een enorm gezellig druk is, zowel uh, binnen als buiten de bevolking op het strand.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 En wie weet dat ze later in het programma nog wel even de tijd vinden om het aan te schuiven en te bewerken. Met de, met gastheer en gastvrouw, toch weer u voor het feit dat we hier, hier ook aanwezig mogen zijn. Maar goed, dag aan zee, u zei het al Rob bij uw standpunt aan de zee. Wat is het teken van, de van vandaag? Het is erg georganiseerd door de Zandvoortse Visvereniging. De, Zandvoorts, de, de Zeevisvereniging Zandvoort ZVZ afgepakt. Af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 Ja, dat is dan ook op zondag gespeeld en dan neem ik ook vaak de wedstrijden van het baasbal op de zaterdag mee. Uh, terug naar de Sport. Uh, even, uh, jij uh, bent natuurlijk uh, expert van SV Zandvoort. Wow. Is er wow. al wat nieuws te melden in de aanloop naar het uh, ja, nieuw, nieuwe seizoen? Zeker, ze zijn de afgelopen week zijn ze weer begonnen met trainen. En ik heb gehoord dat het behoorlijk zwaar was: <laughs> <laughs> conditietraining, conditietraining, traditietraining en een partijvorm. Ja.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 En, uh, oké, okay, goed. Maar ze, ze, kijk, ze gaan niet weer terug naar een klasse waar ze eigenlijk thuis horen. Ik bedoel, nee, ze horen hoger thuis. Waar ja, nou, ze goed, jaren in gespeeld hebben, dat, dat, dat ze, is wat anders. Dat ze het vorige seizoen gedegradeerd, ja, niet afgelopen seizoen, het seizoen gedegradeerd was. Ja. Dat was natuurlijk slechte, slechte PR. Absoluut. Dat sloeg ja. nergens op. Nee, het, het was wel logisch. Als jij uh, zeven jaar dezelfde trainer hebt, ja. dan werkt dat niet meer. Dan is, is die, die synergie is weg.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 Ik reken het goed. Dankjewel. <laughs> okay, hey. ik ga het gaat in ieder geval weer beginnen. Ja. En daarna twee wedstrijden in de voorronde van de, de Nationale Beker. En, en dan ja. begint de competitie weer. Oké. Okay. Uh, Joop, hartstikke bedankt. Je even graag gedaan. Uiteraard. Je even, ga lekker genieten van de paling. Dat zal ik zeker doen. Ja, dan <laughs> komen we daar wel weer tegen. Bedankt Joop. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel Joop. En er dadelijk het weerbericht met Lex van der Hoorn. Hij is vanmiddag aanwezig hier bij de Mobiele Studio. MUZIEK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 dat je ons baant, en zo over zijn. Boek naar de start, zwembad, zenbaard,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 is hij laat voor mij? Ben ik aan het tomaten, zorg voor mij. En ja, la bij laat voor mij, we gaan Als je dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant, kan zo hoog hoger zijn. Welkom naar de stad, stembaat, of verrichting het strand. Overal in Nederland, hier is die zomer bij mij. Kent zij laat voor mij, Aliko?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 De kuil die daar ontstond na het vervangen van een deel van de riolering is daarvoor dichtgegooid. De jongeren kunnen nu weer volledig in het eh, zicht eh, chillen. Of ze dat nou leuk vinden of niet? Ja, dat is de vraag. Dankjewel Albert-Jan in het -nieuws in het kort. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Pride at the beach, je had het erover. Van maandag tot en met woensdag was dat hier in Zandvoort. En wat was er maandagavond een feest op het Raadhuisplein. Met ook een optreden van deze dame, Bella Perez. Pienso con sueño parecido no volverá más y me pintaba la mano en la cara de azul y de improviso el viento rápido me lleva Para EN